programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2, Iedere werkdag. Ja. Nou, dan is het nu kennelijk weer een werkdag. Heerlijke werkdag. Mooie lucht buiten. Zonnetje schijnt. Dus wat willen we nog mee? Net de week doormiddag gezagd. Beetje vermoeiend nog, maar... Maar we hebben tegenwoordig elektrische motorzaag. Dat gaat een stuk makkelijker. het bereden we dat met zo'n hand? Moet je zo'n trekzaag, weet je De weerskant, de grote dan te trekken. Maar nee, we doen het met de motorzaag. Zo, uh, bent u een beetje uitgeslapen allemaal? Ja? Niet al te veel een kater van het. Uh... Uh... Uh, hoe moet ik het nou noemen? Het uh, afschuwelijk muziekfestival... Nou, nee, ook niet. Het afschuwelijk geluidfestival van gisteravond. Niet te geloven, zeg. Wat een ellende werd er over de kijkers uitgestort. Hebben ze, hebben ze wat te zeggen over de outfit van Treintje? Heb je die dikke van gezien? Mijn vriend, want zegt altijd, ik zou mijn hond er nog van afschoppen. <lacht> oh, wat lelijk voor mij. Vond commentaar van Leo Blokhuis wel leuk. Die, uh, die schreef van, uh, hebben ze daar in, uh, in uh, ik weet niet meer, altijd het, Albanië of zo, weet ik veel. Ja, hebben ze daar een andere toonladder dan bij ons? Dat was een hele goede opmerking. Dat stond echt zo vals te zingen als ik kon. En er was ook nog zo'n gast die. Ah, jongens, echt waar. Ik weet niet of jullie het gehoord hebben, maar het was zo verschrikkelijk vals. Vals, echt vals. Het is ongelooflijk. En, en dat gaat door. En een goede zangeres. Ja, goed, over het liedje, of het goed is of niet goed. Kun je, kun je over van mening verschillen? Ben ik met je eens? En het is gewoon kan. Je vindt het leuk of niet leuk. Ik vond het een leuk nummer. Het, eh, nou, voldoende potentie had voor zo'n zonfestival. Oké, okay, prima. Maar het was een leuk nummer. Dat wel. Maar ja, dat is het feit. Als je met televoting werkt... dan maak je beslissingen over muziek over aan mensen die totaal eh, gehoorgestoord zijn... of muziekdoof zijn, of hoe je het dan ook noemen wil. Dat systeem, dat heeft nog nooit goed gewerkt. Het is gewoon een waardeloos systeem. En ik vind dat je daar gewoon van af moet. Laat gewoon deskundige mensen eh, oordelen over dit. Maar niet een stelletje eh, figuren die, die, die, die, die nog niet eens een, nou ja, een viool van een, van, een, van een piccolo kunnen onderscheiden. Scheitig uitzicht. zich. Alleen daarom, niet omdat het treintje niet door is. Dat, dat, vind, dat, dat vind ik eigenlijk niet belangrijk. Wat ik belangrijk vind, is gewoon dat er gewoon op een ontzettende slechte manier muziek wordt gemaakt. Nou, het is toch geen eens muziek. Het is, het is troep. Valse herrie. En dat gaat dan door. En dat komt dan in een finale. Omdat een stelletje telefoto's uit Oost-Europa gewoon alle stemmetjes lekker aan elkaar geven. Het is toch frappant? Laten we eerlijk zijn. Het is toch frappant? Dat, je, dat er van al die landen één Westerse land is die dan doorgaat, één België. Dat is nog een slecht noemer ook. Kom ergens op. Nou, ja, genoeg. Dat was genoeg. Mijn tirade is ten Ik zou ik zeg er nog één ding over. Als ik zo'n muziek zou maken met mijn band, zoals daar gisteravond gepresteerd, wordt, had ik gekloot te doen. Laten we het zo maar wat zal ik even stellen? Nou, en nu gaan we lekker muziek maken. Uh, lekker muziek draaien en zo. Uh, we hebben straks het nieuws, we hebben 3-1. Hele mooie vandaag. Maar we gaan eerst even gewoon uh, de wolf draaien van uh, Mumford Sons. Dat is tenminste wel muziek. en Son, Lekkere plaat, hoor, toevallig. De uh, Wolf. Prachtig nummer. En uh, die muziek, ja, dat is gewoon lekker. Heerlijk. Ik hou ervan. beetje stevig. En uh, ik vind het goed. bent. band. Mumford and Suns. Een um, nieuwe LP van zijn... Nieuwe, ja, nieuwe LP is ook uit. Staat in de vinyl top 50. Hoort u straks meer over, natuurlijk. Want straks in de vinyljaren gaan we daar weer aandacht aan besteden. Aan de vinyl 50. En dan zult u on, ongetwijfeld misschien Mumford and, and Suns nog wel, uh, wel tegenkomen Je weet het maar nooit. Want uh, vorige week kwamen ze nieuw binnen. Dus ik ben erg benieuwd hoe hoog ze deze week zijn. Maar dat weten we straks na drieën. Tenminste, dat neem ik aan dat het na drieën is. Dat is meestal zo. eens dus even kijken, hoe laat leven we nu? Uh, nou, nog één plaatje en dan krijgt u drieën in één. Ja. Ja. Dit is Marco Borsato. Even gevolg. Volgens mij samen met zijn dochtertje.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 Voor altijd. Samen voor altijd. Ik wil bij jou en ja, jij bij mij, beste vrienden voor altijd. En als ik, ik in de spiegel, spiegel kijk, kijk, dan weet ik dat ik op je lijn. Zou ik ook je dromen mogen? Jij brengt mij in een supersfeer Beleef We alles weer voor de eerste keer Ik leef in ik leer en ik, ik ben niet bang Omdat ik, ik weet dat ik jij me ben ben Jij bang. bent de man, ik ben de man ik Jij man. wijst de weg en ik, ik pak je ook. Van je eerste dag tot je, tot je laatste man. dag Van je eerste tranen tot je, je laatste lach Ik draag je in, in mijn hart, hart. dichtbij ik, ik voor hoor voor bij uit. jou, jij hoort bij mij We blijven samen voor altijd Ik laat je nooit aan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 Samen voor twee. Marco Bozato met zijn dochtertje. En Lange Frans met zijn zoontje. En dat was eh, dan helemaal eh, samen voor altijd. Nou, mooi liedje. 3 in 1 ja, En hier is vandaag van iemand uit de buurt: namelijk Michael Prince een mooie drie-in-een. Luister maar. Run, baby, run. Please don't look back. And though I'll be yours forever. And it makes me wanna chase you, long.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 So I won't let you go. So I'll we'll sing it to the stars, parade it like a mouse and in every city light.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 Eén. even mooie muziek. Michael Prince, uh, sinds 1913, uh, nee, 2013 natuurlijk. Belachelijk. 2013 actief, doordat hij uh, de tweede editie van de beste singer-songwriter van Nederland won. Hij versloeg daarin uh, publiekslieveling uh, Maaike Oudboter. Um, en sindsdien uh, maakt de man gewoon mooie muziek. Hij groeide op in Streefkerk. En um, hij woont tegenwoordig in Haarlem. Als je goede muziek maakt, dan ga je naar Harlem wonen. Ja, dat is. <laughs> Zo werd ik dat. Um, achter en volgens A Man and a Lover. En uh, hoorde nu van hem dus. Uh, daarna Morning Sun. En daarna Rivertown Fairy Tale. En dat zijn de drie nummers van zijn meest recente album. Dat uh, pas geleden uitkwam. Uh, Michael Prince dus. En een hele mooie 3-1. Vond ik zelf. Een beetje tegengif. Mooie muziek. Nou, wat valse kerm, wat we gisteravond allemaal gehoord hebben. Goed. Uh, nog één plaatje en dan gaan we naar, de, ja, dan gaan we naar het regio-nieuws. Nog één uh, leuk plaatje. Gewoon even. Ja, kan nog wel. Kan nog wel. Eentje. Eentje moet nog kunnen. Ja. Iedereen is van de wereld. Ja. voor jou en mij, want dit is ons moment. En ik heb het glas op jouw gezondheid, want jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen.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 Van ons, aan jou. En ik heb het glas op jouw gezondheid, want jij staat niet alleen. Nou, we kennen het nummer natuurlijk allemaal van, uh, van de scene. Hè? Van The Lauw en zo. Ruige versie, maar dit was een hele andere. En uh, ook wel mooi eigenlijk. Gewoon heel subtiel en klein en mooi. Uh, Celine Cairo heet de dame. En uh, iedereen is van de wereld. En de wereld is uh, van iedereen. En ook dat nog weer een beetje... Uh, <laughs> nee, ik ga het niet meer zeggen ook. Nee, ik ga het niet meer zeggen. Nou is het genoeg geweest. Nou, nou is het genoeg geweest. Zie FM voor Zandvoort en de regio. Ik wou zeggen, dit, uh, we gaan naar het regionieuws. En vandaag wordt dat gelezen door mijn grote vriend, Ro. Dag uh, Ruud. Goeiedag. Uh, het nieuws van woensdag 20 mei. In een woning aan de Frederik Hendrik Laan in Haarlem is maandag ingebroken. Toen de bewoner thuis kwam, leek er een steen door de draad keukenruim gegooid te zijn. Hier het raam was de inbreker naar binnen gekomen en verschillende ruimtes in de woning werden doorzocht. In ieder geval werd een tas gestolen. De inbraak moet plaats hebben gevonden tussen twee uur en kwart over vier. In Finland zijn begin maart een 27-jarige en een 25-jarige rust aangehouden voor de overval op juwelier Schaap Citroen in de Spekstraat in Haarlem. Zij leken in bezit te zijn van een groot deel van de buit. De verdachten zijn door Finland uitgeleverd aan Nederland, op 29 april in Nederland aangekomen en direct in verzekering gesteld. Wat een precieze rol bij de overval is geweest maakt onderdeel uit van het onderzoek. Beiden worden verdacht van de betrokkenheid bij de overval en of heling. De twee verdachten zitten nog vast. De raadkamer van de rechtbank heeft hun voorlopige hechtenis met 90 dagen verlengd.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 Brand afgelopen week voor zeven jaar bij de Pittsburgh Pirates. Hij vertrok vrijdag 15 maart in Brenderton in Florida om zich te voegen bij het rookie-team van de Pirates dat uitkomt in de Gulf Coast League. Je zou je tong breken. Ja. <kijst> Na het trainingskamp staat op 22 juni de competitie van 60 wedstrijden in deze afdeling. Brans komt oorspronkelijk uit de jeugd van Hoofdorp Pioneers... en doorliep sinds 2010 het opleidingstraject van de Baseball Academy Kermerland. Tijdens de internationale dag van het vermiste kind op maandag 25 mei aanstaande... geven de reddingsbrigade en de politie het startzijn van de landelijke 06-polsbandactie. Vanaf 25 mei worden landelijk op de stranden en bij de recreatieplassen 06-bandjes uitgedeeld. Polsbandjes, sorry.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 En dan het weer. Ja, even wachten hoor, even wachten. Even wachten, want ik heb nog een uh, klein nagenoek berichtje. Uh, gisteravond heeft de politie in Zandvoort uh, een 30-jarige man aangehouden... die uh, verdacht wordt uh, van een inbraak bij een uh, horecabedrijf. Dat is nog even nagekomen, berichtje. En dan gaan we nu even kijken. Gaan we nu... Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het weer. Het weer. Ook vandaag komt het nog tot enkele buien met vanochtend nog kans op onweer. Vanmiddag neemt het geleidelijk de buiigheid af. Dit is met 14 graden nog altijd aan de koele kant. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder. En bij een afnemende wind daalt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen blijft het droog, schijnt de zon flink. De noordwestenwind is overwegend matig en de temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden. Aan zee is het met 13 tot 15 graden iets koeler. Wanneer gaat de aarde nou een keer opwarmen, Ruud? Nou, volgens uh, allerlei figuren gebeurt dat nu al. maar ah, een Beetje langzaam. Ja, maar de aarde moet niet zozeer opwarmen. Het weer moet een beetje opwarmen. Oh. Nou, toch? Ja, nou, ja, zie je, daar vergis ik me dan weer. Even. Ja, dat maakt niet uit. Bedankt voor het lezen van het weer en het nieuws zo, En we horen je straks weer. Dat was het weer.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 Mooi oh, tegen hè? Anka Romeijn heet Ik kan er verder nog niet veel informatie over vinden, helaas. Uh, dus uh, dat moet ik u nog even schuldig blijven. Maar uh, wat uh, wel een feit is, dat is dat het een prachtig liedje is. Uh, Anka Romeijn heet de zangeres. En het liedje dat heet... Karakter. Nou, dat heeft het wel, vind ik. Karakter. Zeker weten. Goed. Um, eens even kijken. Wat gaan we doen? Oh ja, we gaan een plaatje draaien. En dan gaan we zo naar de... Een bioscoopagenda, maar eerst nog even een, uh, een andere baan. Even weer een beetje vrolijk worden, hè? Een beetje op tempo. Gewoon even dansen en zo. Ja, wordt maar weer even gelukkig, jongens. Get lucky! Like the legend of the Phoenix. Huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning?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 Gelijk willen doen. Ja, dat kan. Kan in de auto niet. Kan je niet zeggen uh, dingen en appen. En dat kan, kan, kan bij een radioprogramma ook niet. Kan je niet doen. Gewoon, je moet gewoon, dat kan niet. Je kan niet zes dingen draaien. Maar goed, ik was even met iets bezig voor het programma. En dat komt straks goed. Um, we gaan nu eerst naar de bioscoop. De bioscoopagenda. Agenda. Nou, komt ie aan? Ja. Van toe. Vier mannen, vrienden van wel eer, beklimmen op hun racefiets de mond van toe. Zoals ze dat 30 jaar geleden ook deden. Donderdag 21 mei om half tien. Vrijdag 22. Zaterdag 23. Zondag 24 mei om 7 uur. Maandag 26. Dinsdag. Herstel maandag 25, dinsdag 26, mei om half tien. De ontsnapping naar de gelijknamige bestseller van Helene van Rooyen vertelt het verhaal van Julia, een vrouw die uit de sleur van het gezinsleven breekt... en haar geluk hoopt terug te vinden in een zonnig Portugal. Donderdag 21 mei, vrijdag 22, zaterdag 23, zondag 24 mei om half tien. Maandag 25, dinsdag 26 mei om zeven uur. De Boskampis, geïnspireerd door een mafiafilm... zorgt de gepeste Rick Boskamp ervoor dat zijn vader wordt aangezien... voor de levensgevaarlijke maffiabaas Paolo Boskampi. Woensdag 20 mei om half 4, zaterdag 23, zondag 24, maandag 25... en woensdag 27 mei ook om half 4. Sean, het schaap van Aardman, de makers van Wallace Gromit en Chickens Run... Werelds bekendste schaapje voor het eerst op het grote doek. Woensdag 20 mei, zaterdag 23 mei, zondag 24 mei, maandag 25 mei, woensdag 27 mei. Alle om half twee. En dan hebben we nog Suite Française. U aangeboden door Filmclub Simon van Colom. Een filmjaren over de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk. Het begint om half acht. Uh, wanneer? De dag staat er even niet bij. Hè? Dat is vanavond. Vanavond om half acht. Ja. Ja, het is altijd de woensdagavond. Hè. Filmclub Simon van Kolen is altijd de woensdagavond. In Circus Zandvoort. Elke dag heeft een leermoment. Ja, goed hè? Ja. <laughs> Elke dag heeft een leermoment. Oké, okay, nou dankjewel. En uh, u kunt dus naar de film. Straks gaan we... Uh, ik weet niet of dit uur nog lukt. Of straks het volgende uur gaan we even praten met uh, Belinda Geuronsson. Over de windmolens... En uh, dat komt ook allemaal nog rond Dat gaat u straks allemaal horen uh, Voorlopig maar weer even Muziek Als het mee zit hè? Ik zei Oh wacht even ik doe het helemaal verkeerd ik, ik zie wel ik zit gewoon te slapen Dat kan allemaal niet joh. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan Hup muziek wil ik horen Ja dan Summer Dan nou wordt het maar een beetje summer Let's dance dat nou, is ook niet hopen dat het je laatste dans is. Maar er moet er nog maar een zootje bij komen. En dat we, dat, dat heette Let's Dance for Love. En dit heet Boogie Man. En dit zijn de Supremes. Nadat Diana Ross daar uitgestapt was. Hey. Yeah. Come here to dance. dance. Nadat Diana Ross eruit was, uh, gingen ze nog met z'n dingetjes door. En uh, dat, dat heette Boogieman. En dit zijn uh, de mensen die vorig jaar bij het Songfestival nog wel wat traceren: Common Limits, met hun nieuwe single We Don't Make the Wind. Ilse de Lange en J.D. Meyer Vorig jaar natuurlijk begonnen met, met, met Waylon. Die we trouwens gisteravond alweer op een fantastische manier bezig zagen. In een uh, duet met Freddie Mercury. Ja, wel even ja we gaan nu meenemen naar het NOS nieuws van 1 uur. En dames en heren. En, uh, doen we even met een stukje Almond Brothers Band. Straks om tien over half twee... Gaan we u even bijpraten over de inspraakavond of de bijeenkomst over de windmolens gisteravond in Noordwijk en Met Belinda Goransson, dat hoort u straks om tien over half twee. En dan hebben we twee uur natuurlijk nog het recept van de week en het regio nieuws. Nou, wat vind je nou mooi. Tot zo dus.